Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt je niet meer laten testen bij spoedtest.nl. De grootste Nederlandse aanbieder van coronatesten... zou valse vaccinatiebewijzen hebben uitgegeven. Het ministerie heeft aangifte gedaan. Spoedtest.nl mag daarom geen wattenstaafjes meer in je neus duwen... voor testen voor toegang en kan geen QR-codes meer aanmaken. Als je al een QR-code hebt gescoord met een test bij spoedtest.nl... blijft die wel geldig. Het bedrijf zelf ontkent alles. Goed nieuws over de Nederlandse economie. In juli, augustus en september staat er een plus van 1,9% op de borden. Verslaggever Lisa Schallenberg weet hoe het komt. De horeca was open, theaters, bioscopen, maximale groepsgrootte werd losgelaten. Nou, wij hebben allemaal veel meer geld uitgegeven en dat heeft echt die economische groei uh, nou ja, gedreven. De eerste eredivisietrainer van het seizoen is gesneuveld. Art Langeler stapt op bij Peck Wolle. Die club gaat dit seizoen niet echt lekker. Ze wisten in de competitie één keer te winnen en speelden één keer gelijk. Verder werd alles verloren. Pek staat dan ook stijf onderaan. In dierenpark Wildlands in Emmen klinkt het de laatste tijd zo. De ringstaart zitten vanwege corona binnen en daar is een familievee ontstaan. Drie families van elk vijf dieren ruzie elkaar de tent uit... Eén familie is apart gezet en de verzorgers hopen dat de rest flink gaat seksen. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat er dan wat baby's worden geboren in de groep. En ook dat uh, zorgt voor stressvermindering en ook, ook de irritaties tussen elkaar worden dan uh, minder. Omdat de dames bezig zijn met uh, een kleintje of met een, uh, het oplaten op groeien van, van zo'n babytje. Voor de andere familie moet nog een nieuw huisje worden gevonden. Het weer, grijs en kil, vandaag een gaat of zeven. Vanaf vanavond kan het ook een beetje regenen. Pas morgenmiddag zien we weer wat meer zon... en het wordt dan iets warmer, 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N235 Purmerend richting Amsterdam bij Watergang... vijf kilometer langs rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van rare David Bowie, Bowie. Maar kijk, en dat dan, bedoel ik. Er dus, dan nou, nou, ja. Niks meer draai dan een hit. Bo draaij dan een hit van David Bowie. Bowie is Bowie. Nah, nee, best een nee, aardig. Nou, een grotere hitschot. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk nummer. Hé, hey, wordt vandaag <laughs> gepraat over uh, in de Tweede Kamer over, eh, twee, eh, over Eindelijk. Sorry? Nee, nog. Oh, hé, hey, er wordt vandaag gepraat in de Tweede Kamer over 2G. Maar uh, we hebben ook 4G Niet over... natuurlijk. Hè? Ja, en 5G? En wist jij dat het op de maan komt? Pardon? Wat zeg je allemaal? 4G komt op de maan. Jij hebt ook 4G op je... Op je nee, ik heb uh, 5G. Hij, ja, heeft ja, maar, 1G, 5G. hij heeft gewoon 1G, want hij is gerd. Ja, dat is we uitgelost. Sorry, ja. maar ik heb, ik heb nog steeds 4G. En ja. ja, We hebben 2G. Hè, ook, uh, ja, nou, 1G. Wil de ChristenUnie? Ja, inderdaad. 1G, inderdaad. Huh? Hey, we <laughs> hebben nu 4G. En dat komt op de maan. Oh ja? Ja, Nokia gaat het doen. Die uh, in 2022... Krijgen we 4G op de maan. Nou, maar hebben we dan al die voor iedereen grijp, die naar de maan gaat? Dan kunnen we internet gaat. op de maan. Want... Nou, ja, ja, ja. Ja, dat is toch leuk voor mensen die naar de maan gaan? Ja, kom. Elke twintig jaar gaan er wel twee, drie mensen maar naar wat, de maan. Maar help me even Hans, wat is het nut van 4G op de maan? Wat, wat kunnen ze met een, een router? En ja. by the way, als, dat vind ik ook wel interessant te horen. Uh, dan heb je 4G op de maan. Maar stel dat, dat je een story hebt, moet er toch een monteurje naartoe. Uh, ja, nou ja, ja Nokia. Ik is een psycho, het een psycho, jongetje. <laughs> er is een... Uh, <laughs> Want Nokia, Nokia. Nokia gaat het doen en dan. Uh, ja, je altijd wel een vrijwilliger die even naar de maan gaat. Maar ah, er is ook nog. Dit voor die karretjes. Ja. voor die karretjes. Ja. Die maan ja. ja. ja. ja. ja. ja. met me gaan praten. Er is ja. nieuw er batterijtjes trouwens, erin. Er is trouwens ook 51G, hè? 51G? Ja, ma vraag maar aan Max Verstappen op Silverstone. Dat is ook 51G. Oh ja. Ja. Ja. Maar ja, er zijn ook ja. ast ja. astronauten die door die 4G uh, high-definition beelden naar elkaar kunnen toesturen. Is dat zo? En daarom is het nuttig om het op de maan te ja, hebben. Ja, eindelijk zijn we er. Ja. Ja, daar, daar komt het wel een beetje op neer. Vind je het niet leuk? Nee, ik, ik heb er geen moer aan aan dat hele gedoe. Oh, jij, jij bent meer van 2G. Ja, maar geen moer aan. Het... Ook... Ben jij een voorstander van 2G? 2G? Nee. Oh, <hijen> nee, kan <niet. hijen> nee, dat, kan ik, dat kan echt niet. Dat iemand niemand. Nee, nee, nee, nee. Dat kan niet. We leven in een democratie. Ja. Ja, maar, uh, maar de maanroofjes kunnen met elkaar praten? Ja, die, nou, ja, die, die, die, uh, ja, die kunnen dan met elkaar uh, communiceren. Uh, met, met, met hd beelden Oh ja, als, AD, als, als ze nou eens kunnen hd beelden kunnen ze uh, ja. waarschijnlijk leuk porno naar elkaar sturen. Dat bedoel ik, Je verveelt je toch eens een is Ja, je weet toch een beetje porno misschien af en toe. Nou, die haperende pornofilmpjes, ik vind dat helemaal niks. Die haperende pornofilmpjes. maar Wanneer haperen ze ja, ja, dan? Nou ja, op het hoogtepunt bijvoorbeeld. hè gaat ga het even stil dan. En, uh, nou. vind, je, vind je het leuk? Ik, ik heb zo'n levendige voorstelling van zaken. Als, okay. je, als je dat zegt, dat dan zie je dat ook gebeuren. Dus, ja, maar dat ja. is 6G of zo. is dat? Ja. Of 51. Ja. Overigens, nu je daar toch over hebt, over, over, zeg maar, over de voortplanting, zal ik maar zeggen. Hm. Oh, dat schijnt niet altijd even goed te zijn, het voortplanten voor de planten zelf. Oh jee. Uh, nee, op Gran uh, Canaria is er namelijk een enorme affaire aan de gang. In de duinen van Mats Poloma. Natuur mm is -hmm. een Dat is een beetje vergelijkbaar met onze na naagse, zou ik maar zeggen. Uh, dat staat bekend bij de toeristen als een plek om de liefde te bedrijven. Oh. Hmm. Uh, dat is, uh, weet je wel, vuurtoren. Uh, nou ja, hartstikke ja, luid, leuk. Man. Maar... Het wordt overspoeld met niet wandelgerelateerde activiteiten. zoals dat zo mooi heet. Met niet wat? Niet wandelgerelateerde activiteiten. Je mag daar wandelen. Dat is natuurlijk ah, niet. De vogeltjes fotograferen. Ja, volgen, ja, ja, ja, ja. Maar onderzoekers hebben inmiddels vastgesteld... dat er 298, tussen seksplaatsen op het, pand, op het strand zijn. Goedemorgen. Maar die staan vol met zeldzame vegetatie. Oh jee. Ja. Dus uh, de gewassen die daar staan, de, de zeldzame planten... worden platgetrapt door het sekstourisme. Er zijn inmiddels acht inheemse plantensoorten... met uitsterven bedreigd. Omdat mensen hem niet in hun broek kunnen houden. Ik vind dit wel triest. Hmm. Nou, niet alleen vertrapt, hè? want er liggen ook uh, vrouwen op hun rug... en dan... Uh, uh toch of niet? Nou, er zijn geen vingerplanten zien in de buurt <laughs> Allemaal uh, vetplantjes uitgestorven. Nee, hoe, ja. hoe dan? <laughs> <laughs> hoe dan? <laughs> ja. nou, het is altijd lekker weer. Dus, uh, ja, dat dan weer wel. Ja. Ja, we hebben het ooit een keer. Hier, hier in de Canemerdaard, duidelijk zijn niet zo snel tegengekomen. Nou, zeker niet in de winter. Nee. Nee. Nee. We hebben het in Kapdak ooit meegemaakt. Uh, toen uh, Bas, Bas Lammers het strand uh, vroeger van uh, Mango's. Van mango's die trouwden in Capdacten. Want het is ook een mango's in Capdacten. Maar Capdacten is de allergrootste naturisten uh, ding van Europa. Er loopt uh -huh. 65.000 mensen. Ja, dat weet ik, ja. ja maar die hebben allemaal seks met elkaar. Nou ja, dat niet, want het zijn naturisten, uh, nudisten en swingers. Dus dat ja. zijn drie verschillende categorieën mensen. Dus de, maar, maar wij waren daar wel eens... Het gebeurt, dat ligt er pal naast, zo'n beetje. Dus als je het een paar meter verderop... Kon het wel eens gebeuren dat je daar gewoon drankjes zit te drinken? Dat je twee mensen in de branding een kleine roekhoek... Zagen doen. En het, ja, het stond geen enkel meen. Ja, een soort van ding ertussen. Dat ja. is uh, bier met de voorstelling, krijg je dan? Ja, ik heb er wel eens een filmpje van gezien. Ja, dat <laughs> dan weet het God wat gezellig. En haperde ja. die ook of niet? Hallo, mag ik me even voorstellen? Nee, ja. dat doen we er wel na. Ja, ja, ja precies. En, en, en dan, en dan, en dan uh, de, de, de, als je het dan nog over die, uh, die, die, die, die wereldgriep uh, gaat, uh, gaat hebben, dan het wordt het natuurlijk ook. een helemaal een ding. Corona, Hè? corona heet ja, ja. dat toch? Ja, zoiets. Een biertje. Ja. Goed voor een biertje. Um, Tino, ja, heb met... je ook nog iets van films en dat soort zaken? Laten we maar eens even kijken wat er op het. Nou Gerrit, ook een goede tip. Ja, ik heb een hele goede tip. Ik heb gisteravond gekeken. Er is een film gemaakt door Ron Howard. Mm. Die we kennen van uh, Apollo 13. Uh, Apollo 13 uh, Rush. En, uh, Rush. Rush. Een prachtige, hele goede uh, regisseur. Ik ken je hem ook als Ritchie uit Happy Days. Ja, Daar ook ja. En, uh, en hij heeft een, uh, een film gemaakt over. Of oh. documentaire oh. gemaakt over de Beatles. Maar dan. Eigenlijk over de, uh, de optrainers van de Beatles, wat ze allemaal gedaan hebben. Hoe dat vanaf het begin af aan die hele evolutie is gegaan, tot aan het optreden van op het een kantoor op het dak in ja. Londen en, en uh, van Apple. En uh, het is onvoorstelbaar wat die gasten hebben meegemaakt. Ja, zeker die, die, die optredens in Amerika. Er zijn natuurlijk heel veel beelden al van uitgezonden. Ja. En, uh, zijn maar bekend. niet alleen Amerika. Maar, ja. ook nou, maar Amerika was. was natuurlijk heel mooi om te zien. Ja. Die, die, die idioterie. Ja. Van, van die, maar die... tot aan het feit dat... Uh, tot aan het punt dat uh, um, uh, John Lennon had gezet... dat hij groter was dan Jezus. Toen is er een kentering gekomen in Amerika. En toen werden alle werden opgeroepen om... Uh, hoe heet het? Te verbranden. En, uh, albums te verbranden. Weet ik wel. Dus zij waren daar, uh, uh, uh. ja, ze zijn er redelijk van in de war geweest. En, uh, maar de, de grootste. Uh, waar was dat nou? Volgens mij in Australië. Ze, dat kan niet waar zijn wat hier gebeurt. En uh, ze, zij zijn. Oh, New York. Ze zijn de uh, eerste geweest in een. In, in, Ken je naar nou New York? New York. Oh, Oké. Okay. En uh, ze zijn de eerste geweest die een enorm uh, optreden hebben gedaan in het Sea Stadium. Ken je dat ja, ja, ja. ja. en uh, uh, met 56.000 mensen, en uh, ze konden helemaal niet meer verstaan wat ze zelf aan het doen, waren. Ja. ja. En die, die, die hoe weet het, die, die val van geluid, ja. Die daar. Ringo Starr die zei: Van uh, die, ik was aan drummen, maar ik zag aan de voeten van uh, Lennon en McCarthy. Dat hij er helemaal naast zat. B nee, dat hij was? goed zat. Oh, oh, <laughs> dus uh, daar hij hield hij het tempel op. Ja. op het Begrijp je? Op of de dat hij, zat uh, Blokker er nog in of niet? Ja, een heel klein stukje Amsterdam. Ja, een, heel klein nee, stukje. Nee, nee, op, nee, niet Blokker. Siska maar wel, uh, wel Amsterdam. Luid. Siska Peters, hè, die presenteerde. Treslom ja? en, en, en... Nee, Blokker, Blokker. Brink. Nee. Nee, en Siska Peters was ook... Want haar ja? man uh, Peter Linde nee, die organiseerde het festival in Blokker. Ach. Siska Peters, nou die was... Niet, misschien per staan, maar die was erbij betrokken. Maar er zat een stukje rond, rondvaart in, waarschijnlijk. Hè? Ja, die rondvaart ja, ja, toegang. Ja, ja. Heel klein, echt. Uh, ja, maar het ja. was meer een, een, een, een, een, een. laten zien waar ze allemaal geweest zijn. Oké, okay. maar even landen, voor maar... jou: uh, niemand is groter dan Jezus. Uh, ook John Lennon niet. Want er zijn drie. Dat weet je welke drie bekendste uh, er zijn? De bekendste drie dingen op de wereld die iedereen kent. Drie Jezus? Nee, ja, drie <laughs> uh, Nee, dit. Jezus. Elvis en Coca-Cola. Jezus, Elvis en Coca-Cola. Dat zijn de drie bekendste namen. En niet de Beatles. Nee. En Google? Nee, ook niet. Ook niet. Ja, misschien ja. met een nieuwe kringen. maar... Jezus, Elvis en Coca-Cola zijn de drie bekendste merknamen te weten. Ja, ja. Bizar. Ja, ja, ja, ja, ja. Hm. En Gerard Joling? Vijf. <laughs> ik valt er net buiten. Ik <laughs> valt er net buiten. Goed. Okay. Maar ik ben toch echt van, nieuwsgierig... naar wat er er allemaal. Uh... Vanavond. Okay. Dus uh, kijk naar de Beatles-documentaire van Ron Howard. Vanavond van half negen op SBS 9. Een vergeten. <laughs> Uh, een western met Clint Eastwood. Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Uh, Gene Hackman won er een Oscar voor. Prachtige. Uh, het gaat natuurlijk over een oude revolverheld. Die is boer geworden. En die wordt er één keer gevraagd om een verminkte vrouw te helpen vreken. En dan kom je in een spiraal van moord. En mm. vergiffenis is natuurlijk nergens als het om moord gaat. Dus daarmee een vergiver. Prachtige film. Clint Eastwood regie. En speelt zelf ook een rol. Half negen op SBS-negen. Morgen Veronica. Uh, een leuke, uh, die verhaal me nog eens is een spionnenfilm Red. Met John Malkovich, Helen Mirren. Helemaal leuk. Morgan Freeman, Bruce Willis. Ja, ja het, helemaal de leuk. De film is niet, het is een 6,5, maar het is gewoon lekker. Het is, het is gewoon goed. leuk. weet je wel, oud zie je ja. eigenlijk geen moed weer in de bak. en die, Ik vind die Helen Mirren vind ik echt een echt Ik ja. ja, ja, vind ja, het alleen ja. maar leuk. Uh, dan daarna aaneengesloten Now You See Me. Ook op Veronica, dus woensdag om kwart voor elf. Nou, je ziet me, dat is dat met die illusionisten. Ja, Mark ook. Ruffalo, Woody Harrelson, Michael K., Morgan Freeman, weet je wel, die Morgan Freeman is wel elke avond een beetje in beeld. Uh, dat gaat, die illusionisten, die soort Robin Hood, die breken dan in en die, die beroven een bank, dan overstaan van alles en de politie ja. gaat erachteraan. En geven het geld aan het publiek. Uh, dan gaan we naar de donderdag. Uh, afgelopen week was Deadpool. Heb je hem gezien? na ja. Deadpool vind ik een leuke film met, uh, met die Ryan Reynolds. Dat is. Uh, is dus Heel lang heeft hij geleurd met het idee van Deadpool. Een soort anti-Marvel film. Mm -hmm. Heel erg cynische uh, superheld. Uh, satirisch eigenlijk. En hij gaat het weer opnemen tegen een enorme mutant. En het is meer lach hier, dan een actiefilm is. Maar het is gewoon een funny actiefilm is het. Deadpool 2. Donderdag om half negen Veronica. Dan gaan we naar de vrijdag. Vrijdag zit natuurlijk vol altijd. Uh, op net vijf om half negen Oceans eet 8. Ja. Dat is de vrouwenversie van de Oceans-serie. Ocean 11, 12 en ja. 13. Uh, en dit is met Sander Bullock, en Hathaway... Kate Blanchett, Rihanna, oh, ja. Katie Holmes... Helena Bonne Carper, Dakota Fanning. Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon... En dat is de speelde zus van, uh, uh, van uh, George Clooney... van die Danny Ocean Die gaat dan een uh, team met die veggers omheen... om een halsketting te gaan stelen. <laughs> Het is een heerlijk lieve je Heerlijk. <laughs> ja. Oceans 8. Half negen, net vijf. En dan op dezelfde tijd op Comedy Central... Uh, uh, Meet the Parents. ja, Met Ach, uh, Owen Wilson, Ben Stiller en Robert De Niro. Aaneengeschoten komt er om kwart voor elf. Briljante op. film. Meet the Fokkers, dat is het vervolg. Ja. En in het vervolg van Meet the Parents... zitten ook uh, Dustin Hoffman en Barbara Streisand. Het is een beetje flauw film, maar het is... Nee, uh, het is niet flauw. Het is nee. gewoon nee. lekker om naar te het kijken. En die films leuk. hebben, samen, hebben ze het samen 800 miljoen opgebracht. <laughs> ja. Op basis van de sterrenkast. <laughs> ja. Het is een beetje flauw. Het is niet een wereldfilm, maar het is gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Dan ga ik er even naar Netflix toe. Je had een, noemde er net al even eentje. Uh, wat ik erg interessant vind, voor jou misschien ook interessant... Hans, met kijken, Bad Sport. Mm -hmm. Dat is een serie over... Uh, nou ja, waar het fout ging, dus iemand die rempaden laat doodgaan. Dat is ik al heel over gehad. Ja, een mooie, ja, ja. mooie serie. Okay. En dan Sport. heb je een kleine documentaire die heet The Speedcubers. Dat is leuk om naar te kijken. Dat gaat namelijk over Felix Zemdeks en Max Park... Het gaat over mensen die de Rubik Cube kunnen oplossen binnen drie seconden. En dat is een wereldding. Het is echt een krankzinnige documentaire om te zien. Grappig, het duurt maar een half uurtje. En kijk vooral, wat is het vandaag? 16? Ja. Morgen komt Tiger King, de tweede serie tip van de week vanaf morgen Tiger King kijken. Op maar dat is niet met die, met die, met die oude die, die, die het deed. Ik weet niet wat het zou vol zijn. Ja, maar misschien kan hij iets vanuit de gevangenis dingetjes doen. Ja, dat zou kunnen. Ik wel, weet nog niet ja. wat er te zien is. Dus dat, Tijkerking. Helemaal goed. King, ja. Ja. Gaan we weer een stukje muziek draaien. Laat maar een stukje muziek horen. De mooiste plaat naar mijn mening, in, in, deze past in de top 5 van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Oh jee. Willie Batenburg? Ja. The days are so okay.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 It's always radio, and for a dime I can talk to God.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 Jan heeft het heel slecht. Genève en jongens, in de winter. De vader van de jongen, ja, mooi. mooie plaats. Nee, nee, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, zet, ik heb even de, de heren even uitgezet. Want uh, dat ging over wie doet er niet meer mee in Zandvoort. Uh, dat... Ja, het zijn altijd heel sneu, de mensen die ja. overleiden. Ja. En verdriet. Hé, hey, wat leuks. Uh, of no, wat leuks. Nou, ik, of is. Nee, ik vind het wel leuk dat, het, dat er zo op gereageerd wordt. I Ibrahim. En Ibrahim is uh, een postbezorger van, uh, van, uh, van PostNL. Die uh, in Zandvoort uh, heel veel pakjes uh, ja, bezorgt. Bijna ja, iedereen ja, kent ja. hem. En uh, hij moet van de, uh, de post.nl uh, naar Haarlem. En uh, er is een uh, hele actie gestart om hem, uh, om hem hier uh, te, te houden. Hele vriendelijke jongen. Ja, ja hele ja. vriendelijke Het zijn al 575 ondertekend. En uh, ja, hij is onmisbaar en werkt er in de puntjes. En nou gezet en helemaal top. En ik, uh, zelfs Bruna Zandvoort, het PTT-punt van het dorp, ziet Ibrahim graag blijven en die steunt ook de actie. Dus uh, als je even via, via www.petities.com/slash Ibrahim uh, uh, moet underscore in underscore Zandvoort. Lekker underscore, makkelijk. blijft maken. Lekker mangelijk. Mangelijk. Zorgen. Uh, in één keer. Waarom doen ze niet alleen Ibrahim blijf? Maar hoor, hè? Ja. Hé, hey, en uh, is er ook. Hé, uh, hey. snap dat? Hé, hey. hé, hey. hey. hey, zet een hey. in mijn op. Hoe de baas en onkel? Hoere, hoere, hey, zet een hoorter aan het wapperen. Hoe? Hoe de baas en onkel? Hey. Hoere, baas en onkel. Uh, nou, zijn jullie klaar? Met ja. ja. je Ben je, ben je, ben je ja. kwijt? Ben je nog meer kwijt? Ja. Uh, maar is er ook duidelijk waarom hij naar Haar moet? Omdat er ook onderbesteding? onderbezetting. staat niet. Nee, nee. nee, ik vind nee. het prima om een actie te ondertekenen, maar ik zou wel willen weten waarom deze vrolijke Ibrahim ja. naar Haarlem moet. Omdat er gewoon te weinig posten door in Haarlem zijn, zijn er te veel in Antwoord, vallen de wijken uit? Er is een reden. Uh, uh, want ik vind het prachtig. Want, want hij is onmisbaar. Het kerkhof ligt vol met onmisbare. Maar, uh, dus ik ben wel benieuwd waarom hij. Ja, is. Ik, er is wel contact geweest met Post.nl. Uh, Post en, en zij hebben alleen maar gezegd dat, uh, dat ze het niet, uh, niet uh, terugdraaien. En uh, het blijft zo hebben ze gezegd? Maar er is okay. altijd een reden waarom iemand geplaatst ja, wordt. Ja, dat denk ik ja. ja, ja, ja, ja. ja. Dat lijkt me. Aan, Sommige ja. mensen hebben ook wel, die zijn, zijn weet ik veel, die werken als vertegenwoordiger voor wc-papier en dan hebben ze district Noord-Holland en en dan worden ze naar Zuid-Holland gezet. Ja, ja. weet ik veel. Hebben is het anders? De ondernemer van het jaar 2021. De stemronde is gesloten. Ja. Wie gaat er winnen? Hans? Moeilijk te zeggen. Moeilijk te zeggen. Ja. Ik, uh, nou, ik, ik, ik, heb bij, bij strijden gewerkt, dus ik gun het Jim Keur uh, van harte. Ja, Simpel nou, ja, ja, simple minds, Jim Keur? Ja, maar er zijn er meer hoor. Het William van, van het Espresso Hoekje in de Halterstraat. En natuurlijk uh, Martijn, uh, nou Martijn Wijsman. En Martijn, Martijn Wijsmann. lieve Nieuwe Ik denk dat die trouwens een goede kans maakt hoor. Want dat is denk ik ook. Want heel, heel bekend. Ja. En er zijn heel veel fietsen verkocht door de laatste maar tijd. Maar uh, uh, ik uh, train dan ook bij Holfit. Ik weet niet of je dat ja, Half Holfit, ja, ja, in Noord. in Noord. En uh, George Tijger is ook. Uh, ja. En natuurlijk Marcel Busscher van Rabobank. Busscher, natuurlijk, ja. Familie van Stuy. Ja, nou goed. Wat ik denk is dat Marcel is heel erg actief geweest met Speels niet toestonden. Dus dat zal meetellen. Ik vind dat Christie ook wel heel goed uh, bent. Ja, met bijna Prachtig zaak. gedaan. Ja. Mooie zetting ja. ja. vind ik echt heel goed ja. gedaan. En wat je zegt over zo'n keur, maar uh, dat. Uh, die heeft heel veel gedaan voor uh, sociaal dingen. Hè. Uh, Ook. Ja. Ik daar, daar las in het krantje wat ze allemaal doen. Mm -hmm. En bij die meneer mm -hmm. van Strijder zag ik dat hij meer iets voor de sociale uh, omgeving deed. En dat ja. ja. ondernemen, mm -hmm. ik weet niet waar het op gebaseerd wordt. Nou ja, uh, Strijder is natuurlijk wel een. Een, een, een ondernemer, ja. Een, een ondernemer. Zeker, dat kun je wel zeker, tegen, zeker, zeker, al, al zeker, zeker. Tientallen jaren is dat ja. voor goed. Nou, ja, nou, dus, tientallen. Maar goed, we, zullen, we gaan het zelf. Uh, nou, geen honderden jaren. Nee, <laughs> dat klinkt ja, Ze deden het vroeger paard te wagen. <laughs> decennia, zeggen we dan. Ja, decennia. Ja. Nee, dat ja, is het hetzelfde. <laughs> maar ik denk dat het spannend is. Er was bij Goede Morgenstand is er iets over gezegd. Over, over, maar ze hebben dat er wel heel veel gestemd is. Hè, zoals er komen ja, ik al. 2000 stemmen binnen ja. of zo. Maar niet uh, wie er bovenaan stond. En uh, wanneer, wanneer wordt het bekend eigenlijk? Staat het er ook bij? 19 november. Het meestal was het 19 een samenkomst. November, uh, was het samenkomst, volgens mij. 19, 19 november, ja, 19 is 19 november. 19 november. Ja, Maar normaal ja. werd het op een ondernemerschale uitgereikt. Vanwege dat buikgriepverhaal ja, gaat dat dus niet ja, door. Ja, ja. ja, klopt. Maar de, de, de, de, de, de winnaar krijgt wel de wisseltrofee, het ja, Haringmeisje. Het, uh, het Haringmeisje. Het uh, ja. ja, Haringmeisje. Het is hartstikke leuk. Ik natuurlijk. dat het doet voor je zaak, maar het altijd leuk. Toch? Een ik leuker. vind het fantastisch. Dit, dit hey. zijn leuke initiatieven. Ja, vind ik ook. Ja, ik en kom? ik vind ook een hele leuke, leuke uh, uh, uh, mensen die, die, die hier aan meedoen. Ja. Ja, goed gedaan. Ja. Maar we hebben ook best wel veel zagrijnig ondernemers. Maar we noemen geen namen. Uh, weet jij... <coughs> Wie dan? Oh, je nog geen namen. Nee, nog niet. Hoe laat ging jij naar bed? Gemiddeld. Nou, rond half twaalf. Uh, okay, twaalf. dat is goed. En jij? Ik? Ja. Uh, uur of elf. Uh, dat wisselt heel sterk. Negen uur of half uh, twaalf. Want het, uh, daar is het uh, tijdslot. een beetje. Ja, waarom, je, waarom, van waarom mij niet, heb je niks. Waarom niet kort voor tien dan? Nee. Keer? Nee. Zeg maar, het is namelijk, negen dan. Is namelijk uitge, uitgerekend door een aantal wetenschappers... dat goede dat uh, is altijd belangrijk voor een mm -hmm. gezond hart en alles. Mm -hmm. Maar ze hebben nu uitgezocht wat de ideale tijd om naar bed te gaan. Nou... We hebben ze met een biobank uitgeregeld wetenschappers... de bedtijd de van deelnemers vergelijkt met de gezondheid op latere leeftijd. En de Universiteit van Exeter heeft ontdekt... dat de kans op hart- en vaatziekten met een kwart toenam... bij mensen die voor tienen of na middernacht gaan slapen. Dus nou, het beste het kun je tussen tien en elf naar bed... en half twaalf is een beetje randgevallen. Ja, ja, rond, ja, maar ja, uh, Ik denk, ze Zou je toch adviseren om een half uur eerder naar bed te gaan? Nee, maar na twaalf wordt het dan echt link. Maar ja. de, de half twaalf valt ja. van, van, Nee, maar als maar je mee. tussen tien en elf naar bed gaat, dan dat is dat is perfect. Maar wie nee. tussen 11 en 12 gaat slapen... had 12% meer oh. kans op hart- en vaatzieken. Meen je dat nou? Ja. Dat dus 10 dus en 11 naar bed gaan is het allerbeste wat er is. Nou, wat zei jij nou? Kort over de 11, zei jij toch? Ja, 11 uur. Dus ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. uur. Ja, zei inderdaad 11 uur. En Jaap de zei tussen 9 en, en half 12. Dus je moet, als je het gemiddelde pakt... Lekker om kwart over tien, lekker pitten, Jaapie. Lekker man. Ja. En als die moet een half uur dat, hier. In oh, bed. Dat wordt nog voor donderdag, wordt dat nog wel een uitdaging. Hè? Ik zit hier op donderdag tot tien uur, dus dan ja. moet ik heel hard holland uh, naar huis om ja, dan, dan, dan ik, eigen ja. mijn nest in te stappen. Ja, precies. Twee, sla, twee slaappillen en meer. Ja. Is toch gezond. Ja, sorry. Ook wel ja. gezond. <laughs> Ja, en om toch maar een beetje in de medische sector te blijven. Door de coronapandemie is er ook nog iets anders aan de hand. Is namelijk dat er meer stotteraars op de wereld zijn. oh de pandemie. Je meen je dat? Ja, de wereld toch ook. Pandemie. Pandemie, pandemie. Nee, uit de cijfers is er tweeënhalf keer zoveel stotteraars zijn. Oké. Ja. Maar dat heeft ook weer te maken met, die hele online, met het hele online gedoe natuurlijk. Dat mensen kijk, stot, Ik heb ooit een programma gemaakt voor stotteraars. En in Nederland geloof ik iets van bijna 300.000 stotteraars. Ja. Maar dat zijn allemaal underachievers. Dat zijn allemaal mensen die, zijn, die kunnen raketgeleerder worden... maar die gaan in een magazijn werken... omdat ze natuurlijk verbaal niet zo sterk zijn. Ja, ja. Um, en, uh, dus er zijn dus gewoon meer stotteraars uh, bijgekomen inmiddels. Omdat ze natuurlijk gewoon... Ja, ik, ik heb. Ik heb... hier het verband eigenlijk niet hoor. Hoe komt nee, dat? Ja, nou ja, omdat ze waarschijnlijk meer. Uh, omdat ze uh, of. Uh, uh, in een normale omgeving normaal contact is. Maar als je heel veel online gaat doen, dat je dan voor een scherp praten. En dat helpt dus niet mee. Ik heb gewerkt met een cameraman die stotterde. En die ging dan bij de teentje om wat te drinken in het buitenland. En ze die voor meer Fanta. Ja maar, dat, ja, maar dat is, dat is heel grappig. Maar het is, maar het is je doet iets anders, omdat je. Uh, dat is wat met de underachievers. De mensen gaan iets doen waarbij ze niet hoeven te praten. Ja. ja. Uh, uh, dus, uh, terwijl ze kunnen ken... misschien advocaat worden, maar ja. ze gaan nooit pleiten. Want nee, nee. dat is niet heel fijn, een uh, stotterende. Ja. En je mag ze nooit verbeteren, hè? Doe dat alsjeblieft nee. Nee. Nee. niet. Nee. Nee. Nee. Ja, ik sloeg hem altijd op zijn achterhoofd. Dus zeg nou even wat je wil. Ja, ja, ja, ja. Hij kon het wel hebben natuurlijk. Ja. De ik ken het wel gemeld. Colin heette die. Ik, ik, ik, ik kende de, de? Colin? Ja, ja, ja, volgens mij heb ik dat ja. ja, ja. Een leuke gozer Ik, ik ken uh, ook iemand die dat ook deed, stotterend. Maar zo gauw die achter een microfoon met een mengpaneel... Uh, ging het goed. Ging het allemaal ja, goed. Ja, zingen, ja. als ze ja. gaan zingen... Ja. Stuk, ja. zingen ja. En er was een, ja. een nieuwe methode. We programma met de McQuire-methode. Normaal hm. is dat het ferro instituut Dat stond al heel erg goed bekend. Maar er was nu ook een methode, heette de Choir methode Binnen twee dagen ben je dan van het stotteren af. Oké. Okay. Uh, nee, goed. In een, nou ja, het zal. Moet we nog één klein, klein dingetje. Oh, okay. Het uh, HDMZ-museum heeft een, een nieuwe... Een nieuwe uh, hoe heet het? Uh, Chinese. China, Chinese kunst. Ja. Erg oh? leuk, erg leuk. Je Heb geleefd. je het al gezien of nee? niet? Nee. Nou ja, ik zie het nu. Ja. Ja. <laughs> op foto's. Ja, het ziet er heel goed uit. Nou ja, ze hebben keuze van uh, dingen. Ja, een... Uh, nou, ik, vind dat, uh, ik vind het altijd leuk om dat soort dingen te doen. Hey, en zijn die doorlopende tentoonstellingen nog in het gemeentehuis? Nee, Jan Lammers is dit afgelopen volgens mij. Uh, ja. Die houdt nog een lezing, heb ik ergens... Uh... Nee, dat is niet het gemeentehuis. Jan Lammers was? Ja, Jan Lammers was ja. in het gemeentehuis. Ben ik nou naar wacht? Wanneer... Nee, het nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. was het Zandvoetsmuseum. En in het gemeentehuis? En de spullen natuurlijk. van uh, ja. Michael. Uh, Atoma was er. Nou, ja, Atoma's. geluidsdragers. geluiddragers. Prachtig, prachtig, prachtig. Wat uh, autospul van een Blekenmolen. Ja. Ja. ja, Michel. Uh, Michel Blekenmolen. En nog wat oud zand voor de shit, dat kun je al zien. Ja. Want ja. Vroeger was waar de, waar de gevangenis was, in zand met handboeien ja. en het zwaard. Van de bromsnoor en ja. zo. Dat ook wel grappig precies. Ja, natuurlijk, nee, waar, waar nu het, de fontein is. Maar ja, leuk. Nou, dat is um, de gevangenis, uh hè? Ja, het was dan. Nou ja, er werden volgens mij mensen eh, neergezet die eh, aangehouden waren. Ja, en een nachtje. Uh, wat, wat je nu ook in de politiebureau hebt. Ja, een nachtje blijven slapen. Pino. Ja. Uh, heb je de kolom nog? Warfare. Ik heb een column, ja. Ja? Zullen we hem uh, doen? Laat hem mijn. horen. Oké. Okay. dit: De kolom van Stijl. Fok Verisure en Fagisan. Ik ben zeker bang geweest in het donker toen ik klein was. En ik ben nog steeds niet dol op spinnen. Ze dus geven me de kriebels. Slangen doen me daarentegen niets. Wanneer de kat s'nachts een dode muis met buik legt als cadeautje... sta ik niet te dansen. Maar het is niet bangmakend, het is meer smerig. De favela's van Rio vond ik een beetje eng, maar echt bang? Nee. Of het dwalen in een blotsterritorium in ons eentje met een blauwe jas aan. Dat is niet heel verstandig, maar dan ben je te dom om bang te worden. Angst is dus een slechte raadgever. Maar ik begin sinds enige tijd mijn ochtend een beetje angstig... En dat is primair de schuld van VerySure... en secundair van Fagisan en Canesenghino. Dat lijkt vreemd, maar zo gek is het niet. Je kon je namelijk ooit ge geelgroen en rood ergeren... aan die fleurierel-reclame, met die irritante vrolijke clowntjes Of een racevies willen maken van de farivokale bril van René Vroger. Ook dat was geen, geen pretje, dat spotje. Maar het reclamevuil dat VerySure alarmsystemen... dagelijks over ons uitstort is inmiddels onhoudbaar... Alle commercials zijn slecht en irritant, zover is duidelijk. Maar omdat er zoveel zijn, denk ik inmiddels dat bij ons huis ook moet volhangen met camera's. We zijn bang geworden voor insluipers. Het is die verschrikkelijke herhaling van reclame die me blijkbaar te pakken heeft. We spelen die vreselijke spotjes ook thuis na in bed. Dat is niet heel kinky, zeker nog, zwaar bedenkelijk. Maar inmiddels ben ik het punt genomen dat ik ze ga bellen. Het is payback time. Ik laat ze volgende week van een offerte langskomen. Dan kan ik ze terug irriteren met nutteloze vragen als... op vogels tot welk gewicht reageren die motioncamera's. En dan ga ik nog een stap verder door niet bestaande updates te gaan eisen. Wel opschrijven, hè, vriend. Ik dacht dat jij de Cam 45 nog niet kende, maar overleg me met je baas. Die is net uit. Dat is een ultra focuscamera. Zoek het maar op, vriend. Ik kijk er nu wel naar uit. Het lijkt me een klein genotje. Een tweede, iets lichtere angst wordt gevormd door de andere briljante spotjes... die vlak voor het ochtendjournaal de kamer in worden geslingerd. Die hebben namelijk voornamelijk betrekking op vaginale droogheid en schimmel in dezelfde regio. De eerste is vagisan en de tweede categorie wordt bestreden door de anatomisch gevormde canastengino torpedo's. Hier worden dus ook tonnen aan marketingbudget aangespendeerd. Dat heet in vaktermen het creëren van de vraag. En dat gaat zich inmiddels ook nestel in mijn hoofd. Misschien valt het niet onder de noemer angst, maar meer onder beginnende bezorgdheid. Ik word dus al het schokkende wereldnieuws morgens wakker met het gevoel dat de morgenmond wordt ingebroken en dat de helft van de wereldbevolking droog staat of enorme jeuk heeft op een plek die niet wenselijk is. Geloof me, dat is een hele bezorgde manier van opstaan. Meester, ja, Jaap's sorry. On a desolate beach Signs of war Swept away by times of peace I'm lost in life I'm lost in a rhyme I lost your face With the passing of too much time you hide your love, my love, when death came to search our home, and where did you hide your well-eat plans when it came for you alone? Dat was hem. Ja, mooi nummertje joh. Ja, mooi ja, nummer. Het nog. begon een beetje met uh, "Gonna Make You a Star" van. Uh, de, de, yeah. de, het intro, ja. Ja. ja. ja het, het leek wel een beetje, een beetje. Laat je horen. Moet ik hem nog een keer? Ja, nou, alleen ja, even ja, het, het, het intro. Uh, ja, wacht even. Dan moet ik, uh, moment, moment. want dan moet ik hem even zoeken? Nee, ik. nog. Want ik, hier heb ik even niet op uh, gerekend. Uh, nee, ik. Ja, ja, nee, ja, ja, denk, ja, ik denk, uh, we zijn <laughs> het klaar. kan nog Walser. Always uh, expect. Komt er nog een keer. Do-do-do-do. Ja, het is een beetje maar, Ja, dit is ook wel een beetje gewoon een, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje vingers beetje een beetje ja hey, Dank uh, je, ja, ja Ger, nog, oh. nog even terug over... Ik dus niks uitleggen ook. No. <laughs> Goed, uh, nog even over uh, wat ik er net al had. Die, die vraag het, het creëren van de vraag. Het creëren van de vraag in Het creëren van de in vraag de is in de reclame. Vroeger had je, ik vertelde het net even kort, schimpie. Schimpie ja. was het voor kalknaastisch onderdeel. En dan moest je een kremmetje halen om schimpie uh, weg te krijgen. Schimpie is nooit schimpie geweest. Er is ook nooit een probleem geweest wat ze hebben gedaan. Die farmaceutische industrie heeft gewoon een vraag gecreëerd. We denken dat mensen kalknagels vervelend vinden. We gaan schimpie hierin. En wat er toen gebeurde was het volgende: huisartsen zijn gaan klagen bij de reclamecodecommissie, omdat de hele wachtkamer bij huisartsen zat vol met mensen met, die dachten dat ze schimpie hadden, terwijl mensen die <laughs> een, een pols hadden gebroken of longontsteking, die konden niet geholpen worden. Geen dus, je ja, dus het is, dus ja, het is de, de, de huisartsenbond van Nederland heeft. De reclamecodecommissie gemeld. Toen moesten ze stoppen met Schimpie vanwege. Ja, het is dus gewoon kijk, even bedrog. Maar jij riep er net ook eentje die goed was. De ja, Amphi de, de, de, de, de, de, de Amfi 2000, geloof ik. 4000. 3000. 4000. Dat dus die, is, die nog een apparaat, ja, dat is een apparaat die stort, die, die, die, die je met een tie-rip aan je, aan je waterleiding. Maar heb en je en nooit kalk meer? Heb je nooit meer kalk. Terwijl een kalkinstallatie uh, kost dus gewoon 2,5. 4.000 euro als je dat goed doet. Ja. Nou dan, dan uh, wordt dat water gefilterd en, en uh, nou, dan wordt het kalk eruit gehaald. En dit is een magneetje van 140 euro. En dit is een magneetje van 140 euro, van 140 euro die uh, waarschijnlijk die drie tientjes kost. Maar het is een beetje hetzelfde als uh, wat Tineke de Nooit toen uh, had met de, uh, ja, met de armbandjes. In met die armbandjes. Ja. En vroeger in, uh, de Biostabiel. De Biostabiel. En Nico ja. Haak had zo'n Nico ja. Haak God hebben ziel die had zo'n armband ja. om van koper. Waardoor je ook langer ging leven. Dus hij is dus bij hem niet gelust, hè? hij is dood. Nee, ja. dood. Een hele lieve man trouwens, Nico Haag. Ja, was een leuke man. Dus ja. Hij was ja, ja. een onwaarschijnlijk leuke man. Vreselijk gelachen ook. met hem. Enorm met hem gelachen. Ik heb oh, nog nee. koortjes ingezongen bij zijn platen. Oh echt. Zijn koorts, zoon die maakt ook muziek nu, hè? Meen die je ook Ja, Nico Haak, of tenminste, ik heet geen Nico een, Ik weet niet of hij junior heet, maar zijn zoon, de zoon van Nico Haak, treedt ook op. Grappig. Al, die, Nico Grappig. was een wereldman, Ja. Ja. Maar het was wel precies dat hij reclame maakte voor een nutteloos ding en twee weken later weer. Ja, ja. En, en, maar even de mooiste reclames vond ik van Frank Govers. Uh, Fleurier? Uh, uh, Fle nee, uh, Robijn. Robijn Fleur, Robijn, Fleur en Fijn. Robijn, Fleur en Fijn. En dan uh, op een gegeven moment zag je hem. Uh, in, die kleuren? In, zag je, ja, zag je hem bij. Hoe uh, uh, uh, uh, uh, heet zo'n stam? Uh, met de uh, Maoris? Met die, pols, dus waar met die polshow's. Oh, Peruanen. Peruanen. Ja, ja. En dan stond hij bij die Peruanen. En dan zei hij van. Uh, uh, fleur, uh, fleuriel, fijn. Mooie poncho trouwens. Nou <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Mooie poncho trouwens. Wat een slecht potje was dat? Nou, ik ja, ja, ja, ja. Frank en ik, jongen, gingen Maar Ja, onwaarschijnlijk ja, grappig. Maar dan kon je nog niet aantonen of dat wel of niet heel op zak was. Nee, precies. Maar met Amfit 4000 weet je gewoon een magneet op je, op je waterleiding. Ja. Helpt niet tegen kalk. Kansloos. Maar ik weet zeker, er zijn honderdduizend mensen in Nederland die zo'n ding hebben omgevonden. Maar ja, het is zo makkelijk, want je gaat even op internet en je, je, je typt dat in en dan zie je de reviews van uh, mensen die zo'n ding gebruiken en dan ja. uh, ook professionele uh, dingen. En, uh, ja, er wordt gewoon gezegd, ja, het helpt gewoon niet. Nee, het is niet volledig nuttig uitgezocht dat het gewoon niet werkt. Ja, dat werkt helemaal niet. Nee. Ik ja, vind toch... het wel heel knap hoor, want zo'n gozer, die, die, die, die, die, die, die, die, die zo'n kansloos idioot zit erbij. En die, uh, uh, uh, het zit in elk programma. Ja? Zit elk ja, ja. er elke gozer koopt zich overal in. Tuurlijk. En dan uh, laatst zag ik hem weer in een programma uh, uh, uh, uh, bij RTL over Curaçao. Nou, helemaal gezellig. En uh, Curaçao uh, dus Dat leuk. was een kalk. En, uh, en die, die hebben dan. nee, hey, maar dan uh, gingen ze naar de kalkbaai die, die je daar hebt. En, uh, en dan uh, zegt die presentator: hoe heet die jongen, die, die, die, die, die, die gozer die uit uh, Goede Tijden is geflikkerd. Ja, ja. Die, uh, die, die, en die zegt dan: van nou, uh, ja, we zitten hier in het kalkbij. Niet zomaar, want we hebben hier. Uh, de, uh, uh, de, uh, de, uh, de Ambi 4000. De AMBI 4000 tegen en, uh, kalk. Vertel even, hoe werkt het ook alweer? En dan komt hij met een heel lulverhaal verhaal over het feit dat hij... Dat hij uh, de micro-elektroden, de kalkdeeltjes ja, opschreven. Ja, en, en de, uh, de produpertatieverbindingen. Ja, van de, de onmelaatje in het poepen maar gaan. Ja, ja nee, klopt. ja, ja. En, ja. En, ja en, het, het grote geld is wel te verdienen in, in, in die, in die eh, gezondheidsbranche. Natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. Is. Want denk, neem, neem nou die, die drie uh, concerns die zeg maar die, die, die corona, uh, uh, prik hebben bedacht. Uh, Pfizer, BioNTech en Moderna. Die drie. Ja? Die uh, verdienen uh, 65.000 dollar. Per? Minuut. <laughs> dat is 1000 dollar per, per dollar per seconde verdienen. Wow. Die. Nee, ja, dat ja, uh, hebben het ze uitgezocht. Ja, dat uh, is wereldwijd natuurlijk een prik. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, ze maken alleen al dit jaar samen 34 miljard dollar winst voor belastingen. Zo dat dus is 93,5 miljoen. miljoen dollar per dag. Ja, het is uh, ongekend. Ongekend, ja. Ja. Als het ja, me, nee. me helpt... Als ja, het ja, helpt, is het ja, prima. Uh, en, en, en daar zijn de geleerden nog niet helemaal over. Zolang je doen. niet nee. voor een miljoen uh, euro... Uh, 100 miljoen euro... mondkapjes niet kan gebruiken aan de Nederlandse staat. Ja, dat nee, vind ik is, het het is ook, dat, ja. Ja. Dat vind ik ook wel, wel handig. Ja, ja toch? Maar, maar als, als, als bijvoorbeeld die, die Janssen... maar 17% ja. uh, helpt... Maar dit is wel iets anders dan... De, die vraag is niet gecreëerd. Het is niet zo dat ze hebben bedacht... Nee. dat even dat covid de wereld in gooien... en dan gaan we daarna een mailtje... Nee, dat nemen. is waar. Nee. Nou... Misschien is China. Ja, nee. dat zou ja. Ja. Ja. <laughs> ja, okay. ik. Maar het is, zullen we nog één plaat rijden en dan ja, doen we daarna ja. de top 10? Ja. Is dat, dat een, is dat een goed plan, jongen? Ja, vind ik wel. Nou, ben je er klaar voor, Ja. Ik er wel. Want Goed zo. Uh. Ik ken hem toch wel? Tuurlijk! Ja. ja. Uh, uh, hij, treedt uh, uh, nog, hij treedt nog steeds op, Is hè? dat zo? Ja, hij treedt nog steeds op, die man. vind wel gaaf. Weet je hoe, hoe die dit, uh, hier in Zandvoort heet? Steven Molenaar. Ja, goed, hè? <laughs> dus, ik zal hem even <laughs> uitzetten. Ja, <God. laughs> dit is uh, hey, hey, James, je <laughs> tweede slechte grapje, maar je hebt er nog één. Oh. Nee. <laughs> ja. overigens, ah, uh, even tot slot uh, over groot nieuws in, als, je, als je niet staat te trappelen om je te laten prikken <laughs> in het buitenland uh, bijvoorbeeld in Wenen waar overigens G2 ingaat uh, hebben ze daar handig op ingespeeld door uh, als je daar laat prikken dat je gratis het bordeel in mag je oh. meent het. Ja, je, dat wil zeggen, de toegang. Hè. Dus dan krijg je er ook een drankje bij. Dan is er nog geen feest, hè? Oh, ja. Dan gaan we niet in de lampen hangen. En, uh, maar ze hopen dat je daarna wel... Dat, dat ja. je zelf ook gaat prikken. Ja. Uh -huh. dat je, <laughs> <laughs> maar wat hebben ze dan? Je, je moet in ieder geval... Als je dan, dan kun je in één keer door. Je krijgt een, je krijgt een, je krijgt een prikje. <laughs> ja. krijg je een binnencompactje. Ja. <laughs> Best wel bizar, toch? Ja. Het heet fun, Funpalast. Het wordt een Funpalast. Wat? Oh, dus, uh, nou ja. Ik mag nog één slechte grap maken, hè? Nee. nee. nee. Ja, je mag er nog één. Nou, vooruit, nou, ja. gooi op. Nou ja, als je daar binnenkomt met zo'n feestje, dan en zit ik me dat voor te stellen dat daar ook cocktailprikkers in zitten. bij wijze van spreken. Slikt, hè? Slikt, hè? Zo. Ja, die is echt Pijnlijk. slecht. Die is echt slecht. Zo, dit was ja, inderdaad ja. je derde ja. zicht. Uh, ja. Die is ja. echt slecht. Ja. Op, op, op. Vink, wat? Vink jij hem af? Vink, Vink jij hem, hem af? Op? Vink 1, 2, 3. 3. Jan mag niet meer zeggen. Ja, ja, wel ik vond het wel kan. een hele goede. Ja, goede ja, dat ja, dat ik ga even lekker in de foetishouding op de bak. huilen huile hier. GELACH je hoort top 10. Top 10. Top af. 10. Het is een, een wat oudere top 10, maar het is wel heel leuk, denk oh, ja? ik. En ja, de rijkste Nederlandse artiesten van Artisten. Artisten. Artisten. 2017 Artiesten. 2017. 17. Maar het 17. 19, maar, dat maakt Dat Oké, we uit. weten. Was dat voor of na Borsato geript werd voor 20 miljoen? Ja. Dat is nadat uh, Borsato voor over 20 miljoen meer geript. Ah, okay. Staat hij erin? In, ja, staat hij er wel uh, staat. Dat weet ik niet. Nou, dat, weet, en mag oh, niet dat is de spanning. 10 de best de de hele... betaalde. De, de meest vermogende. Vermogende, nee ja, de meest. Uh, maar de meest verdienende of. Want ja, maar ja, met een, een vermogen, verschil, ja. Een vermogen. Maar denk ik dat, die little klein, denk ik dat de DJ's erin staan. De, ja, de, ja. De, heel goed. Ja. Op 10 staat Hardwell. Hard wel. Ja. Je ja. heeft al 10 miljoen. Ja, maar ik wouden, dat was in 2017. Hè? Er is ja. wel een miljoentje ja. of bij gekomen, denk ik. Je Je jongen, ja, dat is 2,5 al... ton hè, ja, voor ja, te ja, ja. draaien, geloof ik. Dat is waar. Meer is. Ja. Op 9, hè? ja, dat vind ik toch ook wel heel bijzonder. Gerard Joling. Die zal ja, die. Die ja, die ja. er ook al bij horen we nog hoor. Die hebben 12 miljoen erover Ja, dat oh. ja. ja, Hij heeft wel eens gezegd in een interview: van, uh, Nou, als ik nou geen miljonair ben, heb ik iets verkeerds gedaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> nee, Hé, hey, en op 9, uh, uh, nou ja. Uh, Moeten we eigenlijk... raden wie er nog meer. Wat staan meer DJ's in, denk ik, hè? Nee, niet allemaal. Mm, Wat ik weet ik jij er nou van? Omdat ik. Zit je mee te kijken? Ja, er zitten zeker meer DJ's in. Zou weten erin staan, onze vrolijke vriend Towers? Nee, mm. althans niet in de, de, de eerste vijf. Oké, okay. maar hij staat er wel in. Dat weet ik niet, want ik heb alleen de eerste vijf gezien. Zie je het? Oh. Dan moet moe ik door. Zie je het? Oh, dat zou <laughs> uh, goed zijn. Uh, ben je op ja. acht? Op acht. Mm. Heb je negen nog, nog genoemd of niet? Negen heb je... Gordon. Negen is Joling. Ja, de ja de de negen Gordon. is Joling. Gordon, hard wel, negen Joling. Vroger? Ja. ja, vroger. Heel goed, op acht. En die heeft uh, 12 miljoen. Dan okay. ja. kan hij zijn eigen huis mee betalen. Dan staat hij gelijk met, uh, met uh, die anderen dan? Ja, maar hij, dan wordt het consumptiebonnen. Ja. <laughs> ja. ja. Maar hij, hij, heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk de toppers verzonnen. Hè? Ja. Daar krijgt hij het meeste van. Oh, van oh, de, de royalties. Thuis. Ja, okay. ja. Mm. Uh, Op 7? Volendam. Volendammer. Volendam. Oh, Jantje Smit. Jantje Smit. Jantje Smit. Ja. Ook 12 miljoen. Dus uh, ik weet niet waar ze dat. Uh... Ja. Ja, 2017. Is, dat, is, dat is wel vier jaar geleden. Ja, maar het zal, zal, niet, zal niet, veel... niet heel veel... Nou, Jan Smit heeft tegenwoordig nee, ge die... Volendam gekocht. hè Ja, ja de, maar ik de de denk de dat zo'n zo Martin Gerricks... die is wel omhoog geschoten, hoor. Die ja, ja, ja. meer dan 10 miljoen inmiddels. Geloof me nou. En zes? Over disjoggies gesproken? Ik denk... Uh, weet je ook alweer? Uh, uh, die zoon van die huisarts. Lieve jongen. Uh, Armin van Buren Nee. Dan kan het DJ Chesto. Nee. Dan, eh, uh, uh, Everjack. Ja. Dat klopt. Ja. Binnen drie keer, dat mag. Ja, Everjack heeft 13 miljoen bij elkaar gesneden. Ja, maar het zal ook inmiddels 20, 30 zijn, denk ik. Ja. Dat gaat sneller bij die jongens. Ja, dat gewoon snel. drie ton voor. Was, hadden we dan hadden een Dat vind, vind ik wel een hele, hele leuke. Had ik nooit verwacht. Nee, ik ook niet. Nee. Tino Martin. Nee. nee. nee nou, je zit, zit er wel in de buurt. Hij, nee, heeft wel iets met, jawel, hij heeft wel iets met Tino Martin te maken. Ja, wel, nee, wel. natuurlijk niet. Ja, wel. Frans Bauer. Ja, nou, wat heeft hij met vlees. Tino Martin te maken? Nou. ze wonen Plot. allebei in een, in een woonwagen. <laughs> <laughs> Moet je, je dan ook je dus in Oh de ja, oh, bedoel ja. je dat? Ja, toch? <laughs> En ze zingen oh, allebei. Net als het, ro ja, nou. het ro Rozenberg-trio. Ja, ze hebben allebei een, een, een jasje aan. Je weet trouwens waarom ja. het Rozenberg-trio altijd uh, met hun gitaar rechtop speelt, hè? No? Nou? Ja, weet je niet, ze houden hun gitaar rechtop op als ze ja. spelen. Weet je waarop? No? Heb je als met twaalf man een woonwagen gehoeven? <hijen> <hijen> <hijen> Dit was een <de> goeie. <hijen> op vier, dat vind ik ook wel een hele bijzondere. ja dat, dat kom je toch niet aan. Man of een vrouw? Is er nog één vrouw bij? Een man. De Anouk. De Boys. Benga, ja, dat is Westel van Diepen. Ja, de Boys. precies. Die heeft 20 miljoen ja. bij elkaar genomen. Ja. Wessel van Diepen is, is het bedenken van de Benga Boys. 20 miljoen, zeg. Is er staat nog geen gekomen. vrouw in, hè? Nee, er staat geen vrouw in. Coricon is wel een paar miljoen bij elkaar gezet, ja. hoor. Ja, zeker. ja, maar niet. niet uh, nee, die misschien twee, uh, ja. nee, vijf. En op drie? Ja. is vijf. Nou een hele bekende uit het zuiden des Landes. André Rieu. Ja. Over het ja. geheel. Ja. En op twee, je zei, nou, je zei net al. Gesto? Uh, nee. Nee, nee Arf, bijna. B van buren. En op één, inderdaad. Ja, gesto, ja. Gesto. ja, maar die heeft natuurlijk, logisch, want die heeft natuurlijk het langste plaatjes gedraaid van allemaal. 83 miljoen, hè? Goh. Jezus, hij heeft altijd, En dat was alleen maar in 2017. Ja. En maar hij heeft nee. heel veel uh, ontruurend goed gekocht ook in, ja. in, in Brabant, waar hij vandaan is. Ja, ja, ja. En, en, en uh, uh, van buren 36 miljoen. Huh. Nou ja. ja. Dus wel een klap van 83 naar 36, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Best Boorlijk, wel. Ja. Ja, maar dat zal inmiddels weer anders zijn. Denk ik. ik vind het uh, bijzonder knap van die gasten, want ze, zijn, uh, ze hebben wel de wereld veranderd. qua muziek. in, in uh, DJ's, weet je wel. Dat is, is een van onze belangrijkste exportproducten. Hè? Ja. Uh, ja, DJ's? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Jo, je weet niet meer. Ja. Los van tulpen en, uh, en kaas ja. en klompen. Hoewel dat, dat dit jaar natuurlijk ook veel minder is dan vorig jaar. Ook. Door die, door die corona. DJ's. Ja, dan ja, ja, al, al, al, al, ligt alles op zijn reden. Ja, maar dat val je nog steeds niet. Volgens mij is die. Was hij weer het tweede of derde geworden? Mm -hmm. Die, die, die arme van ja, ja, ja. de DJ-verkiezingen. Ja, maar dit is, dit is natuurlijk ook een soort wassen neus. Maar dat, dat, dat maakt niet uit. Het is wel heel knap. Allemaal een. een, een uh, weet je wel? Wat, Ik denk wat, dat je meer krijgt als je DJ van het jaar wordt dan wanneer je Santos ondernemer van het jaar wordt. Dan krijg je een heel lelijk beeldje waarschijnlijk. Haringmeisje, nee, mooi beeldje. Ja, ja, is dat zo? Oh, ja, het vissersmeisje. Ja, ja, ja, mooi. mooi. Is Het een vissersmeisje dat buiten staat bij het museum? Zo klein uh, Haringmeisje. Haringmeisje ja, is een Haringmeisjes. Ja, ja. Ja. het, Het ruikt alleen niet zo fijn. Nee. Ze <lacht> zitten hier over mij uh, te vertellen dat het een slechte grappen zijn, maar. Veren, God, dit is er ook ja. een, hoor. Hey. Herf, goed. Goeiedag zeg. Goeiedag ja. Ja. hadden we verder nog wat of gaan we naar volgende week toe? Nou ja. Nou ja, wat hebben we volgende week? Uh, Aan nee. nieuwe dingen Het enige wat ik weet is dat uh, Jan Lammers dus een lezing gaat doen yeah. in het Sandvoortse Museum. Dat weet ik wel. In het museum? Ja. Of, komende zondag, geloof ik. Afsluiting van. van de... Zoiets, denk ik. Ja, ja. Is dat komende zondag? Maar, komende museum, zondag. maar staat, is, is, is zijn. Toen nog steeds in het museum op dit e, moment? Nee, dat ja, het loopt wel af. Ja, loopt ik denk dat dat de reden is waarom ze, waarom ze ja, hem gevraagd ja, ja. hebben om die lezingen te gaan dus doen. Mocht dat... je nog naar het museum willen naar Jan Lammers kijken, moet je dat deze week doen, begrijp ik. Ja. Weet je dat zeker? Ja, ben ik ga, bijna wel zeker. Wat ga je doen vandaag, uh, Tino? Ik moet direct, uh, uh, ik heb direct een bespreking, daarna heb ik een bespreking, uh, <lacht> Ja, dan moet ik naar Amsterdam en dan heb ik een, uh, een overleg over nieuwe ideeën met een omroep uh, en, een, uh, en dat en vanavond uh, ga ik joelen hier. Heel goed. En uh, Hans, ja. wat ga jij doen vandaag? Ik uh, ga straks nog wat uh, medicijnen brengen voor. Kom ik ah, Hans tegen? Ja, tegen. En voor de rest, uh, ja, eigenlijk bijna. een beetje. En vanavond voetbal kijken natuurlijk. Heel goed. Oh, ja, heel goed. Ja, ja. Ja. Um, bijna hetzelfde als Hans. Alleen uh, die verstanden dat ik uh, kranten breng. En kom Hans dan ook uh, waarschijnlijk wel tegen. Tenzij hij uh, niet de Bramelaan hoeft te doen. Dat, de, dat klopt, de... klopt, dat klopt vaak. Euh, maar jongens, dat jullie even niet gaan mixen, anders is ik straks een, een krant uh, ja, met de, uh, Ik ga je <laughs> helpen. Dus <het> <laughs> ah, ja, Daar kunnen we dan altijd een ja. heel mooi marketingproduct van maken, ja, toch? Ja, ja, ik denk ik een Bruno volgende. Ja, zeker. kan heb je in ieder geval weer wat om te schrijven voor volgende week. Toch? Nou, ik ga lekker klussen met Mike. Wanneer is dat klaar? Nou, ik ben, ik, al, we hebben nu een ander project. Ik acht weken bezig. Ja, hè? maar nu komt ik ga, ik ga met hem mee in andere projecten. Over, oh, oh ja. Als hij mij kan gebruiken. Maar jij geeft dus gewoon een okay. schroevendraaier aan. Nee, ik uh, doe Wat? dingen... Ik doe voornamelijk dingen die je nooit meer terugziet. <laughs> dus uh, uh, wanden kaal maken, muren uh, slopen. Uh, ja, dat Heb je hem nodig? nodig? Bel hem dan. Maar straks... Uh, ik, ik mag ja, we zijn mag dus de gipsmaken zijn de 104.5